2 uur. Jan van der Putten met het EN in de film. Ze speelde in series als Het Wassende Water, Spijkerhoek en Dokter Tieners. In films als Op Hoop van Zegen. En ze behoorde tot de vaste kern van toneelgroep Amsterdam. Regisseur Ivo van Hoven van het gezelschap noemt haar een onvergetelijke grande dame van het Nederlands toneel. En een voorbeeld voor velen. Kenmerkend was haar heese stemgeluid. Kitty Coubois overleed gisteren aan de gevolgen van een hersenbloeding. Ze is 79 jaar geworden. De Turkse president Erdogan heeft in een toespraak opnieuw hard uitgehaald naar Nederland. Hij zegt dat Nederland de prijs zal betalen voor het beschadigen van de Turks-Nederlandse relatie. Wat hij met die prijs bedoelt is onduidelijk. En ook zei hij dat Nederland zal leren hoe internationale diplomatie werkt. Erdogan noemde het verder schaamteloos hoe de Turkse minister van familiezaken in Rotterdam is behandeld. Tijdens de toespraak zei Erdogan opnieuw dat de Nederlandse autoriteiten zich schuldig maken aan nazi-praktijken. En hij noemde Nederland fascistisch. De Rijkswaterstaat verwacht de rest van de dag ernstige verkeershinder op de A1 en de A6 richting Amsterdam. Door werkzaamheden, de wegwerkers hebben meer ruimte nodig dan gedacht. En daardoor zijn er minder rijstroken beschikbaar. Bezoekers van de wedstrijd Ajax FC Twente krijgen het advies om te rijden via Utrecht. In Ethiopië zijn zeker 15 mensen omgekomen toen een grote berg afval instortte. Enkele tientallen mensen worden vermist. Door de aardverschuiving van afval werden hutjes en betonnen gebouwen bedolven. Het ongeluk gebeurde op een stortplaats aan de rand van de hoofdstad Addis Ababa. De stortplaats was onlangs weer in gebruik genomen. Het weer vrij zonnig, vooral in het westen wat bewolking en het wordt 12 graden in het noorden tot 16 in het zuiden. Morgen en de dagen daarna verandert er weinig. Dit was. ZFM. Verkeersupdate. Verkeersupdate. Dit is Kees Kwaks van de ANWB. In de Randstad viel de werkzaamheden naar Amsterdam op de A1 bij Muidenberg 3 en op de A6 vanuit Lelystad. Voor Muidenberg 4 kilometer, twee rijstroken zijn dicht. Tot zover de verkeersing. U bent prijsbewust als het om uw auto gaat. U wilt APK, autoreparatie en onderhoud tegen een eerlijke prijs.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 Zin in Zandvoort, Zandvoort. Yeah. is zin in ZFM. -M -M. Met nu Zandvoort op zondag. C'est un beau roman, c'est une belle histoire.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 Wat een heerlijke zondag hè, vandaag. Het zonnetje schijnt lekker in Zalvoort En wij zitten in de studio aan de Tolweg, Tina. Goedemiddag Albert uh, Jan. Zo, je zondagmorgen een beetje overleefd. Ja, heel relaxed. Uh, heel lekker. relaxed. Ja, het zonnetje, beetje een lente kriebels hè? Ja, heel goed hè. Oh. En Michel Fugin als eerste naar die weer voor twee uur, een belle histoire. Nou, wat gaan we vanmiddag allemaal doen? Ja, allereerst, goedemiddag, luisteraars en uh, kijkers, niet te vergeten. Uh, Rob, ja, uh, prachtig uh, drie uur. Prachtig weer en drie uur live uh, uh, radio vanaf uh, Mediapark aan de Tolweg. 10a. Zo is dat. Daar zijn we weer. Uh, wat gaan we vandaag allemaal doen? Nou, we hebben uiteraard natuurlijk uh, Zandvoorts Nieuws in het kort in de diverse blokjes. En we gaan natuurlijk de voetbal-eredivisie voor u volgen. Met vandaag een hele mooie topper, wel Feyenoord tegen AZ. Laat Feyenoord wel of geen punten liggen. U hoort het allemaal tijdens deze uitzending. Verder natuurlijk ook de vaste items. Zoals er zijn de evenementenagenda rond de klok van half vier. Nou, de jazzliefhebbers maken zich al op voor het jazz in de krocht. Want vanaf half drie is daar wederom live het podium jazz te beluisteren... van het trio Johan Clement. Het weerbericht. Het blijft het zo? Wordt het zo? Wordt het nog beter, nog, volger, beter. nog beter volgende week? U hoort het allemaal rond de klok van half drie... tijdens het enige echte Zandvoortse weerbericht. Het dier van de week. We hebben goed nieuws. We hadden gisteren nog Mickey in de aanbieding, maar die heeft een thuis. Dat is mooi. Kijk, mensen luisteren toch wel naar CFM. Hè? Dat scheelt toch weer. Dus we hebben een uh, nieuw dier van de week vandaag. En die luistert naar de naam Beeks of Bieks. Dat is even uh, een, een vraag... Maar goed, in ieder geval Beeks, dier van de week... rond de klok van half vijf. Nou, het gedicht van de week, gezien het weer, gezien het gevoel... we herhalen het uh, prachtige gedicht uh, Lentekriebels... rond de klok van kwart voor vijf. Zoals al gezegd, Zandvoortsnieuws in het kort. Veel voetbal. En uh, wat verder nog ter tafel komt, ik zou zeggen genoeg reden... om de komende drie uur af te stemmen op uw enige echte lokale zender ZFM. Zet je radio in het zand. Dit is ZFM Zandvoort. Zandvoort. En uiteraard heel veel zonnige muziek vanmiddag. Zandvoort op zondag bij je tot aan uh, vijf uur vanmiddag. En hier is Enrique Iglesias, Duella El Corazon. EN tu Yo quiero acabar.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 Zonnige muziek op je radio bij CFM. En dan dit weer erbij, heerlijk, joh. de Erik Iglesias. En hier is uh, de zin van uh, Bruno Mars uit de hitlijsten van Dit Moment.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 De hitlijsten van dit moment, deze nieuwe zin van Bruno Mars. En wil je allereerst horen, de 40 beste hits van Europa, wij zijn zuid uit hè, bij CFM. Elke vrijdagmiddag tussen 3 en 5 uur, Morris Milder presenteert dan de Euro Breakdown. En telt af van 40 naar nummer 1. De nummer 1. Eh, ja, die hoor je dus elke week langskomen bij CFM op de radio. Inmiddels kwart over twee, tijd voor het Zandvoorts nieuws. Allereerst, vers theater Marcel Horneman aanwinst voor Zandvoort. Het nieuwe vers Theater van Marcel Horneman op de Grote Krocht... is een aanwinst voor Zandvoort geworden. Een prachtig, modern bedrijf dat gespecialiseerd is in vers- en versproducten. Van vlees tot belegde broodjes en van kant-en-klare maaltijden... tot een lijn met eigen soepen en sausen en catering. Afgelopen vrijdag om 10 uur morgens was de officiële opening. En vanaf dat moment kan Zandvoort profiteren van dit vers theater. Namens Ook namens ZFM van harte gefeliciteerd met het nieuwe bedrijf. De nieuwe locatie Jeugdhonk wordt feestelijk geopend. Woensdag 15 maart vanaf 7 tot 8 uur s'avonds is het groot feest in het Jeugdhonk. De nieuwe locatie wordt in gebruik genomen. Gelukkig hoefde er niet, veel, eh, niet ver te worden verhuisd... en blijven de jongeren in hun vertrouwde omgeving. Het jeugdhonk zit nu in plaats van beneden... boven de bibliotheek in een fraaie, nieuw ingerichte ruimte. Iedereen is welkom om deze ruimte te komen bekijken. De jongerenwerkers zijn deze avond aanwezig... om iedereen rond te leiden en alle vragen te beantwoorden. Het jeugdhonk is een plek voor jongeren van 12 tot 18 jaar... waar ze kunnen chillen, kletsen, gamen, spelletjes doen... sporten, buiten of in de gymzaal, poolen en tafeltennissen. Er zijn st eh, strandactiviteiten in de zomer en regelmatig zijn er thema-avonden. Kortom, er is altijd wat te doen. Tijdens de openavond is er rond half acht een vette vuurshow van Holland's Got Talent kandidaat JP. Dit wil je natuurlijk niet missen, dus kom op tijd. Dus aanstaande woensdag vanaf zeven tot acht uur in de nieuwe locatie in de boven de bibliotheek. En het ziet er prachtig uit, uh, Albert-Jan. Ja, dat is, dat is mooi, hè? Ja. Heb je die foto gezien? Ja, ja, Klopt. ja. DAK Natuurbrug Zeeweg voorzien van beton. Vrijdag nacht om 10 maart jongstleden. Om 10 uur s'avonds werd de zeeweg in Bloemendaal voor een dag in beide richtingen afgesloten. En velen van u zullen dat gemerkt hebben. Reden was het waarborgen van de veiligheid tijdens het storten van 2000 beton op de gigantisch geconstrueerde bekisting van de natuurbrug Zeepoort. Aan deze bekisting werd de afgelopen maanden intensief gewerkt... Nogmaals vanaf vanwege de afsluiting van de zeeweg werd het verkeer over de Zandvoortse Laan geleid. En dit zorgde, zoals we allemaal hebben we gemerkt, zeker weten, voor filevorming in en rondom Zandvoort. De vestiging van de elektronica keten Mediamarkt is vanochtend vroeg het doelwit geweest van een stel ramkrakers. Korte tijd later sloeg de politie in de Zaanshoek twee verdachten in de boeien. De daders sloegen vanmorgen rond 6 uur toe bij de winkel aan het Krukiusplein. Op foto's is te zien dat een, dat een van de winkelruiten een groot gat is gemaakt. Voor de winkel lag een grote hamer waarmee de daders mogelijk het op het glas hebben ingeslagen. Behalve veel glas lag er ook een deel van de beveiligingshek dat aan de binnenkant van het raam is gemonteerd om inbrekers te weren op straat. Direct na de ramkraak vroeg de politie via Burgernet uit te kijken... naar twee of drie daders die zich mogelijk zouden ophouden in de buurt. En nog enige tijd later werden in de Zwaanshoek twee verdachten aangehouden. Of er iets buiten is gemaakt was bij het persen gaan van dit bericht nog niet bekend. Oké, okay, dankjewel Albert-Jan. Dat was het Sonvoorts het, uh, nieuws in het kort.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 Yeah Shut okay. yeah. De zondige zondagmiddag bij CFM. You're the imagination. Zet in het zand. Voor zon. Zee. En heel veel zomerhits. Dit is CFM Zandvoort. Zo, we zijn er al klaar voor, hoor. Voor de zomer, uh, Albert Heun. Ja, toch? Ik krijg steeds meer zin in de zomer. Ja, ja, ja. ja lekker, hoor. Geniet heerlijk vandaag van het uh, weer hier in Zandvoort. En welkom in Zandvoort. We hebben zin in Zandvoort en zin in CFM. Met nu, Cindy Lauper. En Girls One Wanna Have Fun. Het gaat vandaag zeker wel lukken, de Girls Just One F'en. We de single uit de jaren 80 van uh, Cindy Lopar. Ja, we hebben er al uitgebreid uh, aandacht aan besteed. Uh, ZFM is op zoek naar nieuwe bestuurders voor de omroep. Jawel, en met name <coughs> naar een penningmeester. Het bericht van vorige week in de Zandvoortse Courant... over een mogelijke bestuurscrisis binnen onze Zandvoortse omroeporganisatie ZFM... is volgens het huidige bestuur uit zijn verband gerukt... Er werd gemeld dat Rob Harms het enige overgebleven bestuurslid zou zijn. Maar dat klopt niet. Ook het jaartal van de verstrekte lening was niet correct. Dat moest zijn 2013. Wat wel correct is, is het feit dat er twee bestuursleden missen. Er is een kernbestuur van drie leden... waarbij Harms twee taken extra op zich heeft genomen. Als vicevoorzitter is hij na het vertrek van de voorzitter... Uh, uh, die uh, aftrad wegens drukke werkzaamheden elders. Dus niet wegens een bestuurscrisis. Maar ze had het gewoon te druk met andere werkzaamheden. Uh, daarnaast heeft hij de functie van penningmeester ad interim op zich genomen. Jij bent trouwens ook wel in het verleden ook al een pa paar jaar penningmeester geweest, toch? Vansvies, uh, ja, hè? een paar jaar hoor. Jaartje of 15? Jaartje of 15. Dus aan ervaring geen gebrek. Vooral die laatste functie zou zo spoedig mogelijk ingevuld moeten worden. Harms doet dan ook een vlammend betoog op iemand met verstand van cijfertjes... om zich vooral bij CFM te melden. Over de vijfjarige lening die CFM in 2013 bij de gemeente heeft afgesloten... zegt Harms dat ze met de afbetaling daarvan op schema liggen. We zijn heel druk bezig op het ogenblik. De acquisitie eh, wordt momenteel weer... Eh, ver, middels een werkgroep Nieuw Leven ingeblazen... En we hebben mooie programma's, een sterke technische staf en circa 70 vrijwilligers. Alleen zoeken we nog een penningmeester, daarvoor hebben we iemand nodig die verstand van zaken heeft. Voor de voorzitterspositie hebben we een aantal gesprekken met kandidaten gehad, maar we zijn er nog niet uit wie we binnen willen halen, aldus Harms. Wel zou het le euh, lekker zijn als iemand die geïnteresseerd is bijvoorbeeld ook in techniek, de nodige bagage met zich meeneemt, want ook op, op technisch gebied kunnen we altijd versterking gebruiken. Voor diegenen onder, uh, onder u die veel, uh, veel luisteren naar Goedemorgen Zandvoort, iedere morgen live vanuit Hotel Hoogland, uh, kan ik u mededelen dat het aanstaande zaterdag, de 18e, uh, de heer Harms uh, in zal gaan op de geschriftelijke vragen die het CDA aan het college heeft gesteld van de gemeente Zandvoort in zaken de financiën. En hij zal op de vier vragen of vijf vragen uh, daarop antwoord geven... vanuit de visie van het huidige bestuur. En Rob, hoe laat ben je aan de beurt? Uh, vijf voor half twaalf. Voor half. Nee, waarschijnlijk niet alleen, hoor. Dus. Nou ja, maar nou goed. In ieder geval, uh, jij, jij schrijft er in ieder geval aan. Ja, zeker. En er zullen een heleboel sympathisanten ook aanwezig zijn, denk ik. Goed, uh, dus uh, aanstaande zaterdag de 18e. om uh, uh, vijf voor half twaalf in Hotel Hoogland... zal de heer Harms uh, het bestuur wellicht verder uitsluit geven en de visie van het bestuur ten aanzien van de schriftelijke vragen van het CDA aan het college geven. Dus we adviseren, luisteren. Oké, okay, en ben je geïnteresseerd in een bestuursfunctie? Laat het ons even weten. En stuur een e-mail naar bestuur ZFM bestuur Alvast hartelijk dank namens de omroep hier in Zandvoort CFM. En hier is Dag Punk en I feel it coming. Tell me what you really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 Dus weer niet gaan bederven. Maar het weekend zit er alweer bijna op, Albert-Jan. Nog langer niet, nog langer niet. We gaan nog niet naar huis. Jor, de weekend tezamen met Daft Punk en I Feel It Coming. weer Ja, we kijken naar buiten en dan zien we het stralend weer, Albert-Jan. En wij zitten lekker binnen in de studio. Maar ja, wat gaat het weer de komende dagen allemaal doen? Nou, vanmorgen was het nog een beetje in wolkenvelden, maar. Uh, de... Vandaag zijn er een ruime perioden met zon. Kijk maar naar buiten. Het blijft droog en eh, er waait een matige zuidoostenwind. De temperatuur stijgt naar ongeveer 12 graden. Vanavond en de komende nacht hebben we een afwisseling van wolkenvelden en opklaringen. Het blijft droog en bij een zwakke tot van zuidoost naar noord draaiende wind... daalt de temperatuur naar een graad of 5 à 6. Morgen zijn er ook perioden met zon en blijft het droog. De wind waait zwak tot matig uit het noorden en de temperatuur stijgt naar een graad of 11. Ook na morgen blijft het droog en met naast wolkenvelden ook flinke perioden met zon. Pas volgend weekend neemt de kans op regen weer toe. De temperatuur stijgt naar waren tussen de 11 en 13 graden. Maar later in de week worden lagere temperaturen verwacht. Aldus Rico Schreuder. En wil je het weer nalezen? Ga dan naar www.meteopagina.nl of kijk ook eens op www.ricowheer.nl Dat was het weer Zie het dan zo en we zijn er blij mee, want het is weer lekker weer. Tijd voor een vrolijke plaat van Roger Glover en Kerst. En love is all. Dat was een tussen van Roger Clover en Kes en Love is all. Nou een andere plaat, hier is Soft Cell. Vanmiddag van CFV met en teentitlaaf. Ja, we gaan hier eens even kijken naar de eredivisie en beginnen met de wedstrijd van afgelopen vrijdag. We hebben het over Vitesse tegen Sparta Rotterdam eindstand 5 tegen 0. Wie kent hem niet? Johan Neeskens zag vrijdag met eigen ogen hoe zijn schoonzoon Ricky van Wolfswinkel 13 13e competitiedoelpunt van het seizoen maakte. En dat deed de spits van Vitesse ook nog eens met nummer 13 Dat nummer van zijn schoonvader. Oké. Okay. Vanaf de tribune stak Neeskens naar de 1-0 van Van Wolfswinkel... goedkeurend zijn duimpje omhoog. Ja, die was voor Ricky, dacht het wel. Ik steek niet naar iedereen en dan mijn duim op. Het was vandaag heel goed en belangrijk dat hij scoorde. Hij was met zijn eerste goal de ijsbreker. Hij was sterk in de aanname en gaf enkele ballen goed af. Ik geef hem een 8. Eindstand, Vitesse 5, Sparta 0. En dan gaan we naar de wedstrijden van gisteren zaterdag vier stuks. De eerste waar we het over gaan hebben, is Ado Den Haag tegen NRC. Eindstand 1 tegen 0. Ado Den Haag heeft eindelijk de eerste overwinning van 2017 kunnen vieren. De ploeg van de nieuwe trainer Fons Groenendijk versloeg NEC met 1-0. 20 minuten voor tijd kopte invaller Mike Havenaar na een vrije trap van Ruben Schalken. Schaken het enige doelpunt binnen. Dankzij die drie punten staan de Hagenaars niet langer op de laatste plaats van de eredivisie. Voor Ado was het de eerste overwinning sinds Groenendijk het overnam van de ontslagen Celco Petrovic. De groen Brigade won op 18 december voor het laatst... toen, Sparta, toen van Sparta Rotterdam. En is een wedstrijd die belangrijk is voor de kop van de Eredivisie. Daar hebben we het over go Eagles tegen PSV. Eindstand 1 tegen 3. PSV heeft dit seizoen vaak moeite om een voorsprong vast te houden. En ook tegen go Eagles lieten de Eindhovenaren... de tegenstanders gisteren langs zij komen. Met twee doelpunten in de laatste half uur... won PSV alsnog overtuigende in Deventer 1 tegen 3... Siem de Jong had met een openingsdoelpunt uit een strafschop een belangrijk aandeel in de overwinning. Ook Luc de Jong scoorde. Ik ben blij voor mijn broer dat hij scoorde. Een belangrijke. Ik had er zelf ook nog een meer kunnen maken. Al dus Siem de Jong. Ja, de jongens zijn goed bezig. Hè? En dan uh, Heracles Almelo tegen FC Utrecht. Eindstand 2 tegen 1. Met een sterke tweede helft heeft Heracles Almelo zich langs FC Utrecht geknokt. De thuisploeg keek bij Rust nog tegen een 1-0 achterstand aan. Maar speelde in de tweede helft op de aanval met lange ballen. En dat betaalde zich uit. Aanvoerder Thomas Bruns zorgde met een later treffer voor de overwinning: 2 tegen 1 en maakte daarmee zijn balverlies. Dat leidde tot de openingstreffer goed. FC Utrecht blijft ondanks de nederlaag vierde. Heracles kon, klom naar een voorlopig negende plaats door deze overwinning. En dan een wedstrijd waar veel gescoord werd. Heracles Almelo tegen... Nee, sorry, Excelsior tegen SC Heerenveen. 4 tegen één. Excelsior heeft na bijna vier maanden weer eens een overwinning behaald. De ploeg van trainer Michel van der Gaag deed dat gisteren... tegen de dolende SC Heerenveen met een duidelijke cijfers. 4 tegen één. De Rotterdammers kregen daardoor weer even wat lucht... in de strijd tegen degradatie... want de laatste zegen van Excelsior dateerde van 19 november. Daarna volgden vijf nederlagen en zevende remises. De onderkant van de ranglijst kwam daardoor steeds dichterbij... voor het elftoffer van der Gaag... die zaterdag in Heerenveen echter een tegenstander trof... die flink uit vorm is. De Friese ploeg van Jurgen Streppel stond... met bij het ingaan van de winterstop nog op een vierde plaats... maar is de laatste weken door een reeks nederlagen weggezakt. Streppel stuurde stro Stormram ram Henk Veerman nog het veld in... maar spannend werd het niet meer in de Kralingen. Ook niet nadat Luciano Slagveer iets had teruggedaan namens Heerenveen. Invaller Nigel Hasselbank stekende in blessuretijd voor de eindstand. 4 tegen 1. En dan uh, vanmiddag om half 1 werd er een wedstrijd gespeeld. Willem 2 tegen Pex Wolle 2 tegen 0. Willem 2 heeft met een 2-0... Uh, ...gewonnen van Peck Zwolle... ...dat pas na de rust in het spel voorkwam. Willem 2 opende verdiend de score... ...op inzetten van Dulara Peters... ...en Kroeks had van de hart... ...nog een antwoord, maar op een schot... ...van Valkenburg uit de rebound... ...was de keeper kansloos. Boué hield, de, uh, hield met een omhaal... ...nog de bal uit de goal... ...al leek die de lijn te hebben gepasseerd. Na rust kantelde het duel... ...en kreeg Peck kansen en grote ook Lamproe redden knap op een kopbal van Halla en Thomas Schoot vrijstaande hoog over. Terwijl 1-1 in de lucht hing, kwam Willem II niet verder dan wat counters. Daaruit viel in de blessuretijd de 2-0 van Haaien. En uh, ja, een kwartier geleden Albert Joss, zijn al met jou twee wedstrijden gestart... waaronder uh, Feyenoord tegen AZ. Daar is inmiddels gescoord door Feyenoord 1-0. En Roda JC ontvangt thuis FC Groningen. Tussenstand, een brilstand, 0-0. En dan is ze dadelijk om kwart voor vijf de klapper van de dag. We hebben het over Ajax tegen FC Twinten. Uiteraard houden we de wedstrijden voor je in de gaten bij Zandvoort op zondag. Ja, we hebben zin in het voorjaar, zin in de lente, zin in lentekriebels. Daarover straks om kwart voor vijf veel meer. Maar eerst meer lentemuziek van Frans Kuilen. kom naar Je zonnebril nodig, uh, Albert Jan? Ik moet me eens meren. Ja, pas maar op, hè. Met je rode huidje. Ja, dat ja. krijg je zo dat gevoelig, weer. Zo Frans Gal, uh, hoor je met uh, de single Ella, Ella. Zodra ik weer meer nieuws bij CFM. Maar we gaan nog even een lekkere plaat voor je draaien. Sam Veldt en The Summer on You. We were in love with the sun We were in love with the sun Sipping on coke and rum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 the summer on you Zo'n bedeld ik op met deze van Simveld. En de Summer on You. Ja, ik heb gistermorgen bij Goedemorgen Zandvoort... bij onze collega's gehoord over Zandvoorts bier. Ja, en sterker nog, ik heb het al geproefd. Echt waar? Ja, het was op kamertemperatuur. Dus ik weet niet hoe het smaakte op, als het inderdaad echt koud is. Maar zelfs op kamertemperatuur, het is een heel lekker zoet biertje. Want we hebben Zandvoorts bier binnenkort. De laatste jaren zijn namelijk speciaalbieren enorm populair geworden. Menig Zandvoorts café of restaurant heeft meerdere soorten bier op de kaart staan. Maar een Zandvoorts biertje, dat was er nog niet. Tot nu, want een bevlogen dorpsgenoot heeft de stoute de schoenen aangetrokken... en heeft in korte tijd een geheel eigen biersoort ontwikkeld voor Zandvoort. Volgende week wordt het Zandvoorts bier geïntroduceerd... en dan zal het meteen in meerdere horecagelegenheden verkrijgbaar zijn. Nou, ZFM kan niet wachten. Nee, waar heb jij dat geproefd dan? In de Haltestraat. En ze kwamen langs, twee heren. Hé, hey, kijk. En nou, toen kreeg ik de, de twijfelachtige eer in eerste instantie om dat biertje te proeven. Maar het was keurig op temperatuur, kamertemperatuur. En uh, het, is, het is een zoetig biertje. En het heeft een heerlijke... Waar is u mee te vergelijken dan? Ja, voor, voor mij niet, want ik ben vrij eenkennig wat bier betreft. Maar ik, ik ben niet zo'n speciale bier drinker. Maar ja, een Zandvoorts biertje, dat ging er, al, dat ging er zeker in. En het is een heerlijke, heerlijk zoet biertje met een heerlijke afdronk. Dus heel snel verkrijgbaar bij de horeca. Ja, we kunnen niet wachten op het Zandvoorts biertje. Albert Jan, proost!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 Ik ben net iets vaker, iets vaker, simpelweg gelukkig was. Ja, we hebben zo'n beetje allemaal in Zalfort, hè? De geur van de zee en uh, we hebben uiteraard ook de zon vandaag, heerlijk. Jorden, eigen huis, een plek onder de zon. Alweer de ene laatste plaat in uur 1 van Zalfort op zondag. Zo dadelijk, uh, na het nieuws weer van drie uur zijn we er nog twee uur lang. Dus lekker radio aan, aan, aanhouden op ZFM. And enjoy the beautiful music that will come to us. Especially from Cleen Bennett and She works the nights by the water. She's gone as dry, so far away from her father's daughter. She just wants her life for a baby. All on the no one will come. She's got to save him, she tells him. Yeah dear nah, she got